11 uur. Clemens Papers met het NOS Journaal. Henk Otten wordt niet de voorman van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Dat staat in een verklaring van de partij. Otten kwam vorige week in opspraak omdat hij 30.000 euro... uit de partijkas aan zichzelf had overgemaakt wegens overwerk. Dat geld heeft Otten teruggestort en hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Maar zijn medekandidaten op de lijst voor de Eerste Kamer... vinden dat niet voldoende. Ze spreken van een vertrouwensbreuk... en hebben Paul Kliteur voorlopig aangewezen als eerste man. Otten mag wel lid worden van de Senaatsfractie... en proberen het vertrouwen terug te winnen. Forum voor Democratie wil verder eendrachtig naar buiten treden... om de verwachtingen van de ruim 1 miljoen FVD-stemmers waar te maken. Parkeren bij ziekenhuizen is soms veel te duur, zegt KBO-PCOB. Deze seniorenorganisatie is een petitie begonnen om de tarieven aan te pakken. Bij sommige ziekenhuizen is het parkeren nog gratis... maar andere ziekenhuizen vragen soms wel 4 euro per uur. En dat kan al snel oplopen tot honderden euro's... voor mensen die vaak naar het ziekenhuis moeten, zegt de bond. De Vereniging van Ziekenhuizen zegt in een reactie... niet veel te kunnen doen aan de parkeerkosten... omdat veel parkeerterreinen zijn uitbesteed aan parkeerbedrijven. In Sri Lanka heeft een hoge politieambtenaar gewaarschuwd voor nieuwe aanslagen... waarbij de daders zich vermommen als militairen. De waarschuwing staat in een brief aan parlementariërs... die is ingezien door het persbureau Reuters. In de brief worden vijf locaties voor aanslagen genoemd. Eén daarvan is de oostelijke stad Batikaloa... waar met Pasen 27 mensen werden gedood bij een bomaanslag in een kerk. In verband met de nationale veiligheid heeft president Sirisena gisteren het dragen van gezichtsbedekkende kleding met onmiddellijke ingang verboden. Björn Kuipers is woensdag de scheidsrechter... in de wedstrijd tussen Barcelona en Liverpool... in de halve finale van de Champions League. Ook de videoscheidsrechter is een Nederlander. Danny Makkely is de VAR. Een dag eerder speelt Ajax de andere halve finale... tegen Tottenham Hotspur. En daar is een Spanjaard de scheidsrechter. Het weer. Vanmiddag in het zuiden zon en stapelwolken. In het noordoosten en oosten wordt de bewolking steeds dikker. Uiteindelijk kan daar wat motregen vallen. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is even de hart van de ANWB op de A8 Zaandam Amsterdam, vijf minuten vertraging bij Knopert Zaandam. Er staat een file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knopert Raasdorp en Knopert Velsen. Een kwartier vertraging. En bijna een half uur vertraging is er op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en Knopert Rotterpotterplein. Door een ongeluk, vier kilometer files en twee rijstroken dicht. Op de n 9 Alkmaar Den Helder bij Schorel, vijf minuten vertraging. En 207 Alfa aan de Rijn Hillegom, tien minuten vertraging bij Hillegom.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Howdy partner, get ready. Zin in met onvolvaste country muziek? Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen zes en acht avonds op ZFM Zandvoort. Nashville Country Radio, met de beste country van toen en van nu. Oh! thank God, I'm a country boy, yeah. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. <tie> <tie> Vrijheid, vijf oorlogsjaren waren we het kwijt.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 Does lief, dankjewel namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in Zierven. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Ja, en we hebben geluisterd naar Malcolm McLaren... met Jive, my baby, Jive. En welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Antwoord. Uh. Ja, En wij hebben uh, als gast nu Volkert Bloemen. Uh, Volk het goedemiddag, goedemorgen eigenlijk. Goedemorgen. Hè? Ja. Uh, Zandvoort in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Je hebt daar een mooi stuk over geschreven in de Klink. Ja, klopt. Ja, het is al het, het, het, het zoveelste stuk, geloof ik. Uh, maar uh, de, het genootschap uh, Oud-Zandvoort uh, heeft ook een, uh, volgende, volgende week uh, een bijeenkomst. Ook over dit onderwerp: het ja, Zandvoort de, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, het genootschap heeft uh, aanstaande vrijdag 3 mei in de Krocht. Het begint om uh, 8 uur, de zaal is open om 7 uur. Uh, ze een, is er een uh, spreker uitgenodigd, Gert-Jan Melling. ...en die heeft een boek geschreven in 2017... ...samen met nog uh, twee andere mensen. En dat gaat dus eigenlijk over de bouw van de Atlantic Wall. Dat startte in, eind 1941. En het gaat dan niet zozeer over het technische uh, verhaal van het bouwen... ...maar gaat meer over de consequenties die, die dat heeft gehad... ...voor verschillende steden langs de kust. En daar komt heel beperkt de Zandvoort in voor... Maar hij komt uh, aanstaande vrijdag een verhaal vertellen... over de gevolgen van de bouw van de Atlantic Wall. Vanuit een beetje het uh, landelijk perspectief. En daarin gaat hij inzoomen op Zandvoort. Dus dat wordt het verhaal uh, aanstaande vrijdag met beeld... vanuit het genootschap uit Zandvoort. En dat en, wordt de avond. En dat zijn de foto's? Of zijn, zijn, er, zijn er ook filmmaatregelen? Film uh, nee, er zijn uh, voor zover ik weet aanstaande vrijdag alleen foto's te zien. Dat stuk wat jij hebt geschreven over het bestuur, het bestuur van Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. Dat ging, uh, uh, zeg maar, ik heb uh, verschillende verhalen nu uh, geschreven. Onder andere ook aanleg van de Atlantic Wall en de evacuatie uit Zandvoort. Uh, ik heb meegeholpen met uh, Teunhard van der Linden over het boek Jood Zandvoort... Het uh, gaat ook een belangrijk deel over de Tweede Wereldoorlog. En uh, ik heb nu een verhaal geschreven dat gaat in op het NSB of op het bestuur van uh, Zandvoort. Zoals dat was uh, in 1940, vlak voor de meidagen 1940. En uh, hoe dat uh, veranderde in de loop der jaren en hoe er in uh, augustus 1943 een uh, NSB bestuur in uh, Zandvoort zat. Een burgemeester en uh, wethouders. Helemaal NSB. En dat was komen. toen, een, ja, dat was een, niet, niet uh, ongebruikelijk in Nederland. Want ja. heel veel bestuurders werden in die uh, jaren vervangen door NSB'ers. En dat gebeurde dus in Zandvoort ook. En de lokale uh, uh, bestuur werd gewoon aan de kant gezet. Nou, burgemeester van Alphen, die werd al in uh, november 1942, uh, kreeg hij te horen dat hij ontslagen was. En dat hij uh, Zandvoort uh, moest verlaten. Dus die vertrok. En die vertrok naar Velp. Uh, de wethouders, uh, ja, die waren ook niet meer echte wethouder, maar een adviseur, werden adviseur van de burgemeester. En we hadden toen wethouder van de molen, van de Partij van de Arbeid... En die uh, diende al vrij snel zijn ontslag in uh, toen de gemeenteraad werd opgeheven in 1941, september 1941. Want daar kon hij zich niet in vinden. Maar de burgemeester heeft dat uh, ontslag aangehouden, want die wilde graag uh, dat, uh, dat Van der Molen hem hielp. En uh, zo uh, uh, was Van der Molen nog tot eind 1942 uh, wethouder. En die werd toen opgevolgd door uh, Heijenbrok, een uh, NSB'er uit Zandvoort. En we hadden uh, Slegers, wethouder Slegers. Die heeft het tot 1943 volgehouden. En die is toen uh, ook uh, vertrokken. En daarvoor in de plaats kwam toen de zoon van dokter Gerke. Hij was ook dokter. En die uh, samen met Ziegler, dat was de burgemeester, waarnemend burgemeester in Zandvoort. En die was burgemeester in uh, Bloemendaal. Dus toen hadden we twee wethouders en een burgemeester van ja. NSB-snip. Ja. En hoe, hoe weet jij dit allemaal? Hoe kom je aan al deze informatie? Uh, nou, Ik heb er veel over gelezen, maar ik doe ook veel archiefonderzoek in, uh, in Haarlem. Het archief van uh, de gemeente Zandvoort. Bij het uh, NIOT in uh, Amsterdam. De uh, oorlogsdocumentatie. En ik ga ook wel, eens, ook wel regelmatig naar het Nationaal Archief in, uh, in Den Haag. En dan kom je soms heel uh, verrassende dingen kom je dan tegen waar, waarvan eigenlijk nie, waar, waar niemand bij stilgestaan heeft. Of wat niemand weet eigenlijk. En dan op een gegeven ogenblik heb je dusdanig hoeveelheid materiaal verzameld. En dan uh, begin je te schrijven en dan ontstaat er zo'n verhaal als nu in de klink is gepubliceerd. Ja. Dus het gaat niet met voorbedachte raden. Nee, nee, nee, maar een het is wel heel interessant. benieuwd het is, uiteindelijk. Het wat wat vind je en ja, uh, ja. wat kom je tegen. Ja. En je, je komt op de meest rare plekken kom je dan opeens dingen tegen waar je het helemaal niet verwacht. Dus het is, het is ook altijd wel weer... Uh, ja, benieuwd. Ik ben altijd wel benieuwd. Als ik bijvoorbeeld s morgens naar Haarlem ga en ik smiddags terugkom. Dan denk ik van nou, wat heb ik nou vandaag gedaan hier? Ik heb het, helemaal, het heeft helemaal niets opgeleverd. Ja. En de andere keer kom je iets tegen. En dan kan je de dagen daarna, kan je bij wijze van spreken, terug gaan naar Haarlem. Want er ligt er zoveel, heb je dan gevonden. Ja, en dat, dat weet je niet altijd van tevoren. Ja, want die Atlantik had natuurlijk heel veel consequenties hè, voor Zandvoort. Of trouwens ook de hele kust, denk ik ook wel. Ja. Uh, de, want er werd gesloopt, hè? Um, um dat, uh... ja, ja, de ja. hele zeg maar, kuststrook is uh, gesloopt. is opnieuw gebouwd in de kader van de wederopbouw. En in, volgens mij zijn we alweer uh, een jaar of dertig bezig met uh, praten over... Uh, hoe gaan we nou die, <laughs> nieuw, die hernieuwde, het hernieuwde Zandvoort ja. Ja. aan de kust... hoe ja. gaan we dat nou beter vormgeven? Dus de ja. hele boel of ja. Verhaal. Dus we, zijn, we blijven maar bezig met de boulevard. Ja, en uh, ja, ja. eigenlijk met de sloop uh, in het kader van de WDW, of ja. van, uh, van de bouw van de Atlantic Atlant Wall. Ja, ja. Maar die kandeur die, uh, die er voorheen was. Uh, voordat dat allemaal geslopen werd. Voor de ja. Atlantic Wall. Uh, en dan dus met Marshall Hulp uh, snel opgekalefaten de boulevard. Uh, mensen blijven nou, verlangen. Dat valt van mee hoor. De Marshall Hulp boulevard. Ja, ja. Want het, ja, het, Weer het, een van die verhalen. Ja, het, is, het is met name Hotel Bouwers is uh, daarmee. Uh, gerealiseerd, maar je, uh, het oude of het nieuwe? Uh, het, het, het, het wat het gesloopt is, ja, wat waar het nu het casino wij... staat. Ja, oude, ja, is het oude, bouw, ja. staat. dat is gerealiseerd met uh, steun, Masse. Amerikaanse steun, okay. financiële steun. Uh, uh, nee, maar dat was, uh, het is natuurlijk ook een, voor een deel particulier initiatief geweest, maar ook uh, mensen die eigendom hadden in de Tweede Wereldoorlog en dat mm -hmm. eigendom werd gesloopt. Wat aan, dus aan de kust. Uh, dat werd onteigend. Dus hun, hun eigendom werd onteigend door de Nederlandse staat. Uh, en dan werd je, uh, het bezit dat was uh, getaxeerd. En dat werd, dat werd ingeschreven in het grootboek voor de wederopbouw. Voor na als de oorlog klaar zou zijn. Oh ja. En dan werd het uitbetaald als je een plan had voor de wederopbouw. Dus op die manier is er ook uh, geld uh, beschikbaar gekomen. En dat gaf in de na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, was er ook op een gegeven moment een levende handel in dat soort inschrijvingen. Ja. Want mensen wilden, sommige mensen wilden gewoon niet meer bouwen, andere mensen wilden wel bouwen. En ja. dan had je weer een periode dat het niet verhandeld kon worden, en dan kon het weer wel verhandeld worden. Dus het is ook nog een heel uh, boeiend verhaal waar ik ook nog niet uit ben, maar waar ik me nu op concentreer. Oh, okay. ja, ja, ja. Nou ja, die grandeur waar jij het over hebt, Roy... die is niet meer teruggekomen. Dat bedoel je eigenlijk. Ja, ja, ja. Die krandeur is... Daar blijft ja. een soort verlangen naar bestaan. Ja. Ja. Ja. Uh, wat ja. Ja. Uh, bij alles wat er komt... merk je dat we, met name de oudere generatie zo'n verlangen heeft. van Ja, maar het was vroeger allemaal zo mooi. Ja. Ja. Uh, en ja. ik denk, ja, dat, krijg je, dat krijg je ook niet meer terug. Want het is iets historisch. Wat ja. volledig is weggepijkt. Dat is weg. Ja. Ja. Nou, het is ook al heel opmerkelijk... Uh, uh, uh, hoe, de, hoe de architecten van toen net na de oorlog... reageerden op de bepaalde... Van de kust, ook in Zandvoort. Maar die vonden dat verschrikkelijk. Die vonden het een heel lelijke architectuur. en die waren in wezen blij dat ze nu de hand kregen om iets heel nieuws en heel anders te gaan bouwen. En, ja. Ja. Gaan bouwen. Ja. en uh, ja, het is toch allemaal gebeurd met redelijk beperkte middelen toen de tijd. Ja. ja, dat moest ook snel gebeuren natuurlijk ook. Uh, nou ja, ja, je kon niet. Uh, het heeft toch nog uh, de wederopbouw geduurd tot in de jaren zestig. Ja. Dus dat was nog een vrij, een vrij lange periode. Slopen gaat heel snel, maar ja. dan uh, om het weer wederop op te bouwen, dat duurt dan uh, ja. jaren. En al die mensen zijn natuurlijk ook geëvacueerd, hè, die daar allemaal... Ja, zeg maar, er ja. woonden 9000 mensen in Zandvoort en uh, in 1943 woonden hier nog zo'n 1700 mensen. Oh. En na de oorlog kwamen er al snel weer veel mensen terug, maar er was niet alleen gesloopt... De huizen die hier stonden waren ernstig beschadigd. Want mensen die nog in Zandvoort mochten blijven, die 1700 mensen... werden geconcentreerd, gehuisvest in het centrum van het dorp. Mm -hmm. Dus in, het, in heel Zandvoort stonden heel veel huizen stonden leeg. En die werden dus leeggeroofd mm -hmm. door de Duitsers. Maar ook door de mensen die hier nog in Zandvoort woonden. Ja. Door de Georgiërs, die Russen. Iedereen probeerde hier de boel leeg te roven. Maar we kregen ook nog eens in Zandvoort de opdracht in 1944 om al het metaal uit de huizen te halen. Dus leidingen, et cetera, et cetera. Want dat, dat wilden de Duitsers ook hebben. Dus de huizen die er nog stonden... werden ook nog eens ernstig beschadigd. Dus je had eigenlijk na de oorlog... van de kleine 3000 huizen die er waren... waren er nog 650 die niet beschadigd waren. Dus er was ook enorm veel schade aan bestaande bouw. Ja, ja, ja, ja. En dat moest ook uh, gerepareerd worden na 1945. Ja. Dus er was hier uh, een enorme opgave... Ja. En mensen kwamen terug. En er was heel beperkt huisvestingsmogelijkheden. Ik heb wel eens verhalen gelezen van mensen. Die jarenlang hadden ze gewoon ook geen huisraad. Het was allemaal gejat. Ze oh, uh, hadden geen bedden. Nee. hadden helemaal niets. En dus, uh, in de eerste vijf, zes jaar na de oorlog was het uh, geen pretje om, uh, om hier te vertoeven. Nee. Ja, maar ja, dat... Uh... Ja, het, dat, dat gebeurde toen... Uh, blijkbaar wel, ja. ja, ja. Het is, ja dus, maar dat is ook onvoorstelbaar <güls> dat je dat nergens hebt gelezen. Nee. Nee, weet je, weet je komt het, het nergens tegen. Er nee. is nooit, dus nooit iemand heeft het opgetekend. Nee. En dat is een beetje de sfeer van toen. Ja, de, we praten er niet over. We nee. moeten verder. Uh, het moet opgebouwd worden. En uh, ja, wat gebeurd is is gebeurd. Ja, ja, ja. Waren dat allemaal families? Ook echt de Zandvoortse families die hier ja. nog zijn gebleven. Uh, nou, uh, wie er nou precies hier mocht blijven. Er was een deel uh, van de mensen die hier uh, bleef. Die waren noodzakelijk. Dus een x-aantal bakkers, slagers, etc. Ja, Betere. Maar er waren, de NSB had hier natuurlijk veel macht. En uh, ja, de, de indruk is toch ook wel dat er toch relatief veel NSB'ers hier zijn gebleven in de Tweede Wereldoorlog. Dus je had aan de ene kant uh, uh, dus mensen die noodzakelijk waren voor het blijven draaien als dorp. En ook uh, om de Duitsers te, te voorzien van, uh, van alles en nog wat. Ja. En je had die mensen ja, die vanwege hun uh, politieke gezindheid hier mochten blijven. Ja. Dus uh, ja, en dat, kreeg, dat gaf natuurlijk na de oorlog weer scheve gezichten. Dus, uh, maar die politieke gezindheid, uh, de enige die voorrechten bracht, dat was NSB-lidmaatschap dan in die tijd. Ja, de rest van de politieke partijen waren afgeschaft. Ja. ja. En die kwamen weer, weer terug in 1945, in zeg maar. Die kwamen, nou, en, kwamen ze toen allemaal weer... Na de oorlog bestuur... kreeg je dus een beperkt... Uh, dat werd ook een beetje beperkt, Want ja, uh, waar moest je al die mensen laten als iedereen in één keer terugkwam? Ja. Dus dat, is, oh, ja, ja, dat, werd, ja. dat werd geprobeerd om daar uh, gedoseerd uh, de mensen terug te laten komen. Ja. En... Uh, ja, in 1946 uh, begon het allemaal weer een beetje normaal te worden als je, tussen aanhalingstekens dan. Ja. Maar ja, toen ontstond er al een discussie over de wederopbouw. En uh, toen kreeg je al meteen een uh, politieke stroming uh, die tegen de wederopbouw was zoals het werd voorgesteld. Dus ah. er ontstond ook meteen een nieuwe politieke partij. En in de tweede of in de derde raadsvergadering. Uh, in 1946, dat was pas in, nege, in september. Want uh, de, in, in 1945 en in 1946 had je alleen de burgemeester en de wethouders. Mm -hmm. Maar er was geen gemeenteraad in Zandvoort. Nee. Dus de, de start van de wederopbouw. Uh, dat was in handen van twee wethouders en de burgemeester. Dat dus was natuurlijk ook een hele rare situatie. Ja. Dus toen mensen terugkwamen zeiden ze... Ja, hou even, stop even, want ja. wij wilden er ook nog wat over zeggen. Ja, natuurlijk. Dus je kreeg een hele, een hele wonderlijke situatie in 1946... dat de burgemeester en de wethouders met de beste bedoelingen... de wederopbouw wilden aanvangen. Maar, maar. dat mensen, andere mensen zeiden van... ja, hallo, uh, mogen wij hier ook nog wat van vinden? Ja, ja. Dus, een... Nederlanders zijn... De... ...democraten tot in het, ja. op, op het ja. bot. Ja. Nou ja, Iedereen heeft ook een over een over. Wat is Van Alve weer teruggekomen ook? Als ja, minister? Van Alve was al ja. meteen op 5 mei 1945... ...zat hij er alweer. Al. Ja. Ja. Want hij, uh, hij was vanuit het oosten van het land... ...was hij naar Heemstede gekomen. En hij is vanuit Heemstede meteen toen... Uh, de, de, uh, ...de bevrijding uh, gevierd kon worden... ...is hij naar Zandvoort gekomen. Okay. Ja. En uh, op 5 mei uh, was al de eerste collegevergadering. En daarin werden dus al, uh, al diverse zaken uh, werden afgetikt. Mooi. Ja, ja. mooi. Ja. Nou ja, uh, mensen kunnen, nog zich, kunnen mensen zich nog aanmelden voor uh, de genootschapsavond? Uh, nou, iedereen uh, mag kan, komen. Er zitten geen kosten aan verbonden. Er zijn hè? geen kosten aan verbonden. Het is uh, vrijdag 3 mei, volgende week vrijdag, ja. om 8 uur in... De Krocht. De, kocht. de, de kocht. Ja. Van 8 uur en om tien over acht begint... Uh, en mensen kunnen de... lid worden van het genootschap. Ja. ja okay. Wat kost dat om lid te worden van ja. het genootschap? Nou, als je hier in Zandvoort woont, 12,50. Ja. Maar als je weet wat je daar allemaal voor krijgt... Vier krijg keer klink, per jaar zo'n klink. klink. Ja. Ja. Twee avonden met ja. een consumptie. Ja. Dus het is bijna gratis. Nou, ik uh, ben toch, uh, mooi, toch in ik, een bui vandaag. Ik kan, word meteen ja, lid. Hij wordt ook lid. Ja. Kijk nou. Nou, oh, Volker, dankjewel voor je uitleg... Graag gedaan. Ik hoop dat het uh, een mooie avond uh, wordt. Uh, ja, een druk bezocht wordt. Ja. Okay. ja, want het is heel interessant. Keer. Dankjewel. je Bedankt. at you. I wanted to say I think the En daar zijn we weer naar een prachtig nummer van Silver Wen Beng Shengaleng. Ja. Ja. Ja. Mooi. Hoe, wat, ja, uh, we gaan gelukkig verder met het volgende onderwerp. <lacht> <lacht> wat, wat gering, zeg zeg dat nog één op, keer hoe het nummer <lacht> heet. <lacht> silver met Wen Beng Shengaleng. Nou, ja. Kijk, zien, nou, kijk eens. Beter, wauw. hè? Ja. Geweldig. Uh, bij ons zit uh, Erwin uh, Hilbers. Erwin, Goedemorgen. Uh, en jij komt voor uh, de 3 en 4 mei hè? Ja, en dat klopt. Vertel eens over de 3, want normaal is het nou, ja. alleen op 4, hè? Uh, ik, uh, normaal is Erwin Hilbers. Ik ben uh, lid van het 4 mei-comité. Uh, en wat, wat, wat doen wij als 4 mei-comité? Wij organiseren uh, de dodenrenking. Ja. En uh, dat is eigenlijk elk jaar hetzelfde riedeltje. Ja, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja, ja. Uh, en, en, en toch uh, zijn er elk jaar wat dingetjes. Uh, ja, wij evalueren en we, we gaan kijken van wat, wat ging er nou goed, wat ging er minder goed. Waar is de aandacht uh, voor nodig. Uh, maar dit jaar is het natuurlijk wat anders. Uh, 4 mei valt op een zaterdag. En zaterdag is uh, voor de Joodse gemeenschap is een sabbat. Dat is het. Ja. En daarom uh, vieren wij of vieren wij. houden wij de, de ja, dodenherdenking bij Joods Monument. wat ook elk jaar bij het 4 mei uh, wordt, wordt, wordt, ja. wordt gehouden. Dat ja. doen we op 3 mei op vrijdag. Ja. En dat is eigenlijk de enige verandering. ...in het hele programma. Ja. Nou ja, maar wel goed om te vertellen. Ja, natuurlijk. Omdat heel veel mensen dat weten. doen. Dan, ja. uh... Kijk, over het algemeen zijn het natuurlijk... ...mensen van de Joodse gemeenschap... ...die naar de Joodse herdenking... Ja. Uh, s ochtends om 12 uur daar komen. Maar er zijn ook belangstellenden. En het wordt en... steeds meer, hè? zie ik ook. Nou, toevallig dat ik uh, vanmorgen... Jo van Ness sprak... ...en uh, dat we het hadden over, over de kerk... ...waar we s'avonds uh, de, de, de herdenking beginnen... ...waar eh, door, door de verandering wat, wat, wat minder zit plaats, ...want de banken zijn eruit, er staan nu stoelen... Eh, ...dat we denken van ja, dat wordt nog iets. Want ik ben nu... ...ja, hoe lang zit ik nu in het 4 mei -comité? Ik denk dat dat een jaar of zes is. Mm -hmm. eh, we zien een stijging... ...in eh, de bezoekers of de aanwezigen, okay. moet ik eigenlijk zeggen... Ja. En dat is, uh, dat is alleen maar goed uh, en, en, en vooral als je ziet waar, nou wat je zegt, wat, je zegt, uh, of, uh, wat, ik, wat ik wil zeggen is vooral uh, als je kijkt van waar zit die stijging dan in en dan zijn het vooral de jongeren. En dat vind ik wel goed. Dat is ja, dat is heel En dat, dat is ja, voor mij de reden waarom ik uh, in het 4Mei-comité uh, ben, ben, ben toegetreden. En ik vind: ja, het is belangrijk. Het is belangrijk dat dat door blijft gaan ja. en als je dan ziet dat de bezoekers ja het is natuurlijk uh, de de de, de en, mensen die het echt hebben meegemaakt dat is ja. een uitcijferend ras ja. dat is ja. heel simpel ja. maar als je dan ziet dat er van de onderkant weer een groei is ja. ja dat vind ik wel heel bijzonder ja, ja, dat ja mooi, vind ik wel mooi ja, ja. ja. Dus uh, dan vrijdag is uh, dus, dan is het uh, 3 mei om 12 ja. uur bij de Joodse uh, ja klopt. Daar ja. wordt ze herdacht en dan wat is er? Uh, hè, dan wordt er gesproken hè, door een, een rabijn Dan wordt, dan en, dan en wordt en gesproken door de rabbijn, de rabijn, door de, rabijn, de, uh, de burgemeester en nog wat andere mensen. Dit, hè, er wordt er, wordt, er wordt ja. voorgedragen. ja. En dat, uh, dat is wel altijd heel ja, dat bijzonder. Heel bijzonder, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik zie het ook uh, vaak. En dan worden kransen gelegd. Dan worden kransen gelegd. En dan, uh, en dan 4 mei, wat, wat uh, dan is er in de kerk? Ja, 4 mei is net als elk ander jaar ja. uh, de herdenking. En ja. dat begint om 7 uur. En dat in, is in de, in de protestantse kerk? In... Ja, klopt. Ja. En daar, uh, daar begint het. Dan is het 25 27 minuten, ja, we hebben een, een, een, een heel strak schema wat echt op de halve minuut uh, <laughs> ja, ja. ja, en dat, dat moet ook uh, de andere leden van, van, van ons comité die, die zijn dan weer verantwoordelijk voor de stille tocht dat gaat erna, na, hè? Na, ja, na, dat na, na gaat de, na de kerk ja. uh, is de stille tocht naar het monument aan, het, ja. uh, aan de Linnéestraat Linné ja. maar ja, dat, dat, dat, dat komt wel op minuten, halve minuten aan, hoe gek dat ook klinkt. Ja, ja. Dus dat moet wel geregisseerd worden. Ja, en dat, okay. uh, ja dat, dat, dat is natuurlijk elk jaar weer eventjes kijken van uh, hoe, hoeveel sprekers hebben we? Mm -hmm. Hoe lang hebben zij nodig? Ja. Uh, hoe laat kunnen we weg? Ja. Welke liederen worden gezongen? De een, het ene lied heeft twee uh, coupletjes en de andere vijf, ja. ik noem maar wat. Hè? Ja. Dus ja. dat, dat, dat is al, elk jaar eventjes kijken. Maar goed, uh, okay. over het algemeen, iedereen komt Komt op tijd. Uh, ja, je moet ook op één minuut voor acht. Uh, ja, je moet op, tijd aan, op, op. op bij het monument. Ja, ja, ja, ja. ja want die, iedereen nou, kan even snel het lopen het meer. De de he, de dus de je al moet ook rekening al houden. Nou ja, ja, goed. Ja. Uh, weet je wat het is? Kijk, uh, de, de, de, de, de, en en en dat is niet de nadelen, maar de, de, er lopen altijd een, een paar politieagenten voor op de stoet. Maar ja, of dat nou Zandvoortse of uh, Haarlemse of uh, agenda de gewaard zijn, dat ja. weten we natuurlijk niet. Nee. Nee. En of die de weg kennen, ja of nee, dat is natuurlijk dat ook... Dat is eh, hè, Dus dat is <laughs> wel eventjes... Ja. Hè, en, en zo kan het ook best zijn dat ze in plaats van Halterstraat de Grote Krocht in <laughs> ja. willen lopen, ja. Oei, kan er ja. niet iemand voor ja. jullie ja. meelopen voorop? Het is misschien toeristisch weer <laughs> <laughs> eens <is> wat anders. <laughs> ja. Maar ja. het is in verband met de tijdplanning. is Niet verstandig, Nee, nee, niet echt. Nee, nee, nee. Nee. Maar goed, okay. over het algemeen. Ja, uh, ja uh, normaal uh, dat, ik, dat ik bij dat 4 mei comité ben, uh, ben begonnen. Ik ben toen uh, gevraagd door uh, mijn oude lerares, Minke van der Meulen. Ja, die zei van, joh, dit is wel wat voor jou. En ik, ik was eigenlijk meer van de feestjes en, en, en de partijen en, en ja, maar ik, aan de andere kant denk ik van ja, dit is wel iets waar ik, waar ik achter sta. Ja. ja, vind ik ook heel belangrijk. En uh, de dode herdenking van ja, waarom, waarom lopen en doen en kunnen we dingen doen? Die we nu doen. Ja. Ja, ja, ja, ja, absoluut. En dat is wel dankzij. Hè, en dat, dat, dat, daar heb ik toen eigenlijk ja, ja, een halve vertel over na moeten denken. En toen zei ik van ja, natuurlijk. Dat, ja. dat, dat, dat ja. wil ik heel graag doen. Ja. Mooi. Ja. ja, dat vind ik wel heel. Ik, ik vind het ook heel bijzonder. En ik vind het ook mooi om te kijken dat je... Dat je uh, ja, je ziet een, een, een, een, een, een stijging in het aantal mensen... wat naar de kerk komt, wat ja. bij het monument ja. staat... Ja. En dat, dat, is maar goed. dat is alleen maar goed. En dan denken we dat dit jaar helemaal uh, een, een, een flinke stijging komt. Omdat we dit jaar natuurlijk dat kinderkoor hebben. Ja. Oh, Kijk, ja. het is, wij hebben een lijstje met, met, met alle koren van zand voor. En om de beurt eh, vragen we, willen jullie uh, komen zingen? En dat is... Ja. Zo gaat het. Maar als het kinderkoor... Ja, dan komen ook alle ouders dubbel. <laughs> kijk, je snapt hem. Je neemt ja. dat allemaal mee, ja. En hey, niet ja. alleen de ouders, maar ja. opa's, ja. oma's, dus familie, ja. broertjes, ja. zusjes. Ja. En dat is logisch. Ja. Dat is logisch. Ja. Ja. En daarmee roep je ook weer iets op. Ja. Roep je ja. ook weer iets op bij broertjes en zusjes. Ja. En misschien uh, van de vijftig oh. dat er eentje denkt, waar gaat het over? Ja. Ja. Maar... Als die ene daar nou over nadenkt, is dat er wel een die er de komende weer... jaren over nadenkt. Ja, ja, ja. Ja, Want dit, dit moet gewoon elk jaar weer met dezelfde soort van passie, Ja, misschien zeg ik dat verkeerd, maar het gevoel of... Ja. ja, dat het heel ook, belangrijk ja. is... dat dat ieder ja. jaar weer zo nou, gebeurt. Precies. Ja. Ik vind het toch heel mooi dat mensen daarbij stilstaan. En, uh, ja, en ja, maar en ja. ook dat kinderen... dat kinderen zich daar ook... Die, dat die dat ook... Uh, wisten, bewust zijn, ja. van worden, wat er eigenlijk allemaal uh, wat er gebeurd is. En dat is gewoon het belangrijkste. En dat is natuurlijk wel iets wat we, wat we zien. Dat we... In, in, in de groei... van het aantal uh, aanwezigen... Ja. zien we best wel veel jongere mensen. En dan heb ik het over uh, tieners. Ja, nou, nou ja. Nou. En dat, ja, dat vind ik wel erg mooi. Uh, ja, ja, maar ik denk dat heel veel jonge mensen... ook behoefte hebben aan een stukje... Ja. gemeenschapszin en uh, ja. gevoel. En de ontkerking is er wel. Maar mensen zoeken wel naar waardes nog steeds. Ja, dat ja, ja, ja, zoeken, ja. zoeken wel ja. iets. Ja. ja, en realiseren zich. We zijn vrij. En we hebben het eigenlijk helemaal niet zo slecht. We kunnen hier alles doen wat ja. in andere landen niet kan. Nou, inderdaad. En dat ja. mensen denken van... Nee, de, hoe dus zit wording, dat? De, de, de jonge mensen ja. dat ook wel ja. uh, hebben ja, en krijgen, ik ook, ja. niet ja. in dat in dat dogma van een kerk en je moet en je moet, maar in een uit de vrije keus. En ja, ja, ja. nou, ik denk ook dat dat is natuurlijk wel iets wat wij als ouders mee moeten geven. Ja. Heer, dat het, het, het, het, het, het is niet allemaal vanzelf. Nee, nee ook zeker niet. Maar ik denk als het 4-5 mei-comité, zeker met Getty Verbeet Verbeter, die dat nu leidt, ja. ook op een hele inspirerende manier nou, doet weten. en ook de lesmaterialen, ik geef toevallig burgerschap, dus dan de inspirerende lesmaterialen, uh, niet ja. meer saaie boekjes met getallen, maar nee, gewoon maar levendiger en, en ja. Zo, ja. toegepast ja. op je eigen ja, tijd. Ja, ja. Dat mensen ja. denken van, hé, hey, ja. dat is ook ja. waar. Ja. Daarom? En wat wilde ik nou zeggen? Volgend jaar dan... Het is nu 75 jaar geleden, de herdenking, of niet? Volgend jaar is 2020. Nou, daar heb ik me niet echt op voorbereid, hoor. Maar dat zou natuurlijk wel... Als ik echt moet nadenken van wanneer is dit begonnen... weet ik dat het... Uh, nou ja, goed. In 1945 was de oorlog afgelopen. In 1946, ik denk dat het in 1947... 1948 misschien... Dat, dat, dat, dat kun, weet, weet ik niet, nee, niet nee, hoor. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat is ook niet zo belangrijk. Maar goed, dat... Ja. Zeg maar eventjes, ja. om en nabij de 70 jaar. Ja, ja. ja. Zeg ik nou, dat oké. Ja. We zien uh, ja. elkaar weer uh, ja. in, de, in de kerk. In de kerk, uh, ja. Ieder ja. ja. ja. ja. jaar bij. Nou ja, Komt zeker. Ja. Ja. En uh, nou ja, laten we vooral... Uh, met z'n allen het gevoel van waar het allemaal om gaat. Overdragen. Ja, dat is mooi. Ja. Aan onze jongeren. Ja, zeker. Oké, okay. okay. nou Erwin, dankjewel. Ja, graag voor de uitleg. Dankjewel. En we gaan nu luisteren naar Graceland. the board. zijn we weer. Dat was Paul Simon... met Graceland. Mm. <laughs> we hebben nog één uh, gast. En daar zit een hele bijzondere gast... tegenover ons... <laughs> Hans Rijmers. Goedemorgen. Gisteren, Gisteren ge, geridderd. Nou, nah, niet geridderd. Lid geworden. Van de... Van zou, uh, Gefeliciteerd horen. in ieder Dankjewel. geval. Dankjewel. Ja. Ja. En nou, je bent bij ons voor uh, een extra jazzconcert. Ja. Ik ben daar buitengewoon trots op. De, uh, formidabele Braziliaanse basgitarist. En een basgitarist als solo artiest. Dat maak je niet veel mee. Behouden staan. De, de, de, de Marcus Millers en de Jacob Pistorius van, uh, van deze wereld. Ja. En dat zijn toch fenomenen. Maar tot, tot diezelfde orde vergroten... hoort deze man... Uh, Neo Consensau. Consensau? Ja, ja, is... een... ja, zo spreek je dat uit. Ja, ja, ja, ja. Die, die behoort... tot diezelfde orde vergroten. Uh, je vindt in, in Zuid-Amerika... en dat is geen kennis van mij hoor... maar dat... dat waar je ook maar kijkt, lees je dat. Uh, je vindt geen... betere... Basgieter is dan deze man. He, hij heeft... Uh, uh, Noordstie gespeeld. Wat is het voor genre? Ja, ja. Ja, Moet, moet dat... Kijk, het is, het is allemaal... Uh, mainstream jazz. Mm. Ik bedoel, er zit niks avant-garde bij. Want dat snapt niemand. Ik ook niet. Het beginnen en ze eindigen gelijk. En wat er tussenin zit. Ik heb geen bedoeling. Nou, nee, ik weet het niet. Ik wil het ook niet weten. Ik vind het ook niet leuk. Maar een heleboel muzikanten die, die wij kennen. Die, die. Ja. begrijpen het ook niet. Maar, en anderen vinden het prachtig. Maar dat hoort ook zo. Het moet niet, iedereen ja. heeft, heeft daar een idee en een smaak over. Ja. En dat moet ook vooral zo blijven. Ja. Door de avant-garde krijg je ook weer nieuwe stromingen. Mensen gaan dingen uitproberen die er nog niet zijn. Dave Broebek ontwikkelde hele bijzondere ritmes. Toen dat voor de eerste keer iemand uit hoorde nou, dat kennen we niet. Maar er zijn wel weer andere dingen uit voortgekomen. Hè, toen, toen de Bossa Nova werd uh, ontwikkeld en uh, dat soort dingen uh, kwamen daar ook weer uh, andere stromingen uit voort. En dat moet vooral zo blijven. Ja. Totdat het iets wordt wat we allemaal uh, als groep leuk vindt. Dus dit is al heel bijzonder. Uh, ze hebben dan uh, tussen de 17 april zijn ze begonnen aan een tour in, uh, in Nederland. En dit is de, dit is de afsluiting. Van, het, van deze Nederlandse tour. En dan gaat hij morgen overmorgen... hij weer naar Brazilië. Leuk en dat hij die, wordt dat dan. Die, ja, ja en, dat, en, dat vind ik ook wel goed. Hij wordt begeleid door... door de, de, de begeleidingsgroep van... van José Koning. Okay. He, dus uh, Hans Vromans is ook... Mm -hmm. de vaste pianist van het Metropoolorkest. Nou, dat is allemaal geen kleine... Nee, dat nee, zijn kleine jongens. Nee. Uh, piano en uh, Mark de Jong... Uh, uh, slagwerk... En Efraim Trugilio. Uh, Tenoorzaaks. En dat is wel leuk. Die heeft een... Uh, met... met uh, uh, een kwartet. Die, die, uh, met onder andere Chris Strick. En, en anderen hebben ze een cd gemaakt. Prachtige cd. Blue. En die is genomineerd voor een Edison. En, dus dat is dan ook wel weer leuk. Die, die, die, dus we hebben morgen echt uh, uh, ja ik zou bijna zeggen zonder dat arrogant te laten klinken toch weer de top uh, de top in huis de hè? Ja. top van Nederland ja. Ja. hebben we weer uh, weer binnen nou, dus, uh, leuk het wordt weer een drukke dag maar uh, hoe laat begint het en, nou, we beginnen het? om uh, het concert begint om half drie om half drie s ja dus. uh, 15 euro uh, entree en dan uh, ja, om een uur of uh, half twee of zo, uh, kwart voor twee. Dan, uh, dan mag iedereen er binnen lopen. En even wat, uh, even wat drinken. En, en, en dan een drankje mee de zaal innemen. Dus om half drie uh, gaan we beginnen. Of vijf over half drie. Ja, het zijn muzikanten. Het neerzaam, ja. hè? En dat gaan die duurt altijd het? op tijd. Ja. Ja. Tot en laat duurt het? Ja. Nou, dat hangt er een beetje. Als die jongens er echt zin in hebben, dan kan het wat later worden. Maar dat is dan het voordeel. Hè? We willen wel heel erg graag dat er toch een beetje. Uh, een beetje die oude jazzclub is. Ja. Ik bedoel, ze spelen ook niet op het podium. Ze spelen fysiek op dezelfde vloer waar nee, ja, wij ook waar met z'n allen zitten. En, en dat is van belang. Ja. Het, hetzelfde dat wanneer we klaar zijn, dat we met z'n allen eten in de zaal. En de muzikanten eten ook, daarmee. Is er eten nu ook weer? Ja, uh, ja met, uh, Theo heeft Theo, een uh, fantastische asperge maaltijd oh, gemaakt. Oh, heerlijk. En er blijft uh, 30 man eten. Dat Zo. is dan nooit zoveel geweest. Zo. Dus dat is nu helemaal vol. Ja, ik, had gisteren, ik had gisteren Theo aan de telefoon. En uh, toen riep ik al van... Verdorie Theo, uh, het lijkt wel werken, man. <laughs> ja, maar, uh, nee, maar het is uh, geweldig. Ik, ik, verwacht, ik verwacht morgen gewoon uh, een, een, een, een, een uh, volle bak. Zo, nee. ik, ga, ik ga met plezier... Uh, nou, we hebben 125 stoelen neergezet. Okay. En anders proppen we er nog wel wat tussen. Uh, voor de brandweer is het geen probleem hoor. En, uh, dat kan er makkelijk in. Dus dat, dat, dat zien we dan wel. En ik hou van harte dat het allemaal, uh, ja, dat het allemaal dat, goed dat gaat. Dat hey, was dit gepland al, deze extra? Of had je dit gewoon ingepland inge nee, vanwege die tour? Van, uh, nee, nee, nee. Dit, dit, uh, dit weten we sinds uh, drie weken. Oh, zo kort. Ja, want oh. Mark de Jong die, uh, die belde. Uh, want die is hier vorig jaar mei geweest met José Koning. Hè? Ja. Dus José Koning had vorig jaar mei het laatste concert hè, van het seizoen. En Mark de Jong die belde drie weken geleden. En die zeiden van nou, we gaan dat toertje met Najo zou gaan we doen in Nederland. En hij zou het wel heel erg leuk vinden om hier in de krocht te spelen. Dus toen zei ik van, hoezo hier in de krocht? Ik, ik bedoel, ja maar je hebt altijd een ja. soort van... En, en dat blijkt iedere keer weer een, een valse bescheidenheid te zijn... Ja. Uh, ten opzichte van het podium wat we hier bieden. Ja. Want je komt er alsmaar meer achter dat wat wij doen, dat dat wel heel uniek is. Ja, er zijn genoeg kroegen waar je naartoe kan. Maar, maar dan, ze komen toch naar jullie toe. Ja, eh, maar dan ja. vind ik dat die muzikanten niet het krediet krijgen wat ze verdienen. Het is verdorie een vak. Ja. En als het een vak is, dan ga je zitten, je houdt je mond en je luistert. Ja. Ja. Nou. Ja, ik bedoel, ja. Uh, uh, ja, daar ben ik allemaal simpel in. Uh, maar ik vind dat dat zo moet zijn. En, en als je denkt van ja, ik zit wat te drinken en uh, die muziek zit mij een beetje hinderlijk in de weg, want we kunnen niet horen wat we elkaar zeggen. Ja, jongens, ga lekker, <laughs> ga lekker ergens anders naartoe. Maar ga ons niet lopen vervelen. Nee, dat is niet prima. Nou. Het, is, het is geen achtergrondmuziek, nee. het, het is een serieus, uh, serieuze bedoeling. Ja, Zijn er nog ja, kaarten beschikbaar morgen? Want we zitten bijna uh, in de agenda. Nou, de, de, ja, god, naar binnen uh, En dan, uh, ja, ja, ja, wie het is, komt, wie het is maalt. Het komt maar, goed, ik, komt goed uh, ja. Ja, ja ik, ik, ik bedoel, ik zie geen. Uh, ja, ja. Ja, ik, ik zie geen rijst aan uh, van de krocht tot aan de Hema om maar nee, ja, te ja, ja. noemen. nou ja, je ja. ja. ja, weet het nog. er nooit. nog een paar de kerk in dan met Oei luisteren. om drie uur. ja, natuurlijk ja. ja natuurlijk ja, ja, omdat het extra is ja. Is... ja maar er is dat... getrokken in sentiment tussen het ene. en ja maar kijk het zit elkaar ook niet in de weg. nee het is dat is prima en daar komt bij. Uh, als het met muziek te maken heeft, maakt niet uit welke muziek. Ik vind het allemaal Die prima. Allemaal vind... We kunnen niet genoeg muziek... Uh... Zeggen, ah, ja, moet iets ja, maar... te kiezen zijn, toch? Ja maar, als je, als ja, je... nee. ja, maar op het moment dat je muziek maakt, kun je elkaar niet in de haren vliegen. Dus uh, nou, dat prima. Dat is ook weer waar. Ja, ja. Prima hoor. Uh, doen zo. Nou. nou, ja, Hans, dank je, dank je wel voor je, Graag voor je uitleg. Gedaan. Leuk. Graag gedaan. Klinkt heel goed. En uh, 12 mei hebben we het laatste concert met uh, Frit Landersbergen. Oké. Okay. Die dan fibra uh, van ons gaat spelen. Oh, ja. En dat is wel weer goed. Dat is echt de beste fibra in Europa. Door iedereen erkend. Niet alleen door, ja, ja. door ons hoor, omdat nee, wij ja. misschien vooroordeeld zijn, maar het is gewoon erg Leuk. goed. Ja. Ook dan, wel weer goed. Dan, dan zie dan, ik je weer dan ja. op de tijd. Weer. Ja, ik heel ja, ik vraag me ook af waarom ik hier weer. Uh, iedere keer, ik kan wel een kamertje nemen hier toch? Het ja, ja, ja, is makkelijker. Dan ja, ja, ja. <laughs> hoeven we niet iedere keer heen weer te rijden. <laughs> <laughs> ook een goed idee. Ja. Dankjewel Hans. Ja en een uh, fijne dag verder. Dankjewel. Nou jij ook en, uh, hè. Jij ook. Ja, ja. Uh, nou regelt het. Dus als het droog wordt gaan we elkaar. Moet je elkaar optreden uh, vandaag? Of, uh, ik optreden. Nee ik bedoel vanwege je. Uh... Nee dat hebben we al gehad. Oh. We, we hebben de bordesscène al oh, achter de rug. is dat geweest. Oké. Okay. Ja ja ja. Twee pagina's gezongen. Helemaal goed. Helemaal leuk. Hartstikke okay, mooi. Dankjewel. Dank voor je uitnodiging. En ja. tot gauw. Tot gauw. Dankjewel. Tot snel. Okay. Na dit programma hebben we Goedemorgen Zandvoort... na het programma Goedemorgen Zandvoort kunt u luisteren... naar een oude aflevering van ZFM Oud Zandvoort uit 2013... waarin Henk Dorsman terugblikt op de smederij van Dorsman. Ja, dat is, een, uh, dat is mooi. Uh... We gaan we met de agenda verder? Ja, oké. Okay. Uh, tot 23 juni is er nog, uh, nog steeds die prachtige expositie... Uh, Frisse wind in uh, het Zandvoortse museum van Ada Breedveld en Lisbeth Miloort. Ja, en u wilt het natuurlijk niet weten, maar vandaag is 27 april, Koningsdag. We hebben de Rommelmarkt Kinderspelen en festiviteiten in het dorp. Om 1 uur de Wapenzangers bij het Wapen van Zandvoort... en bij en Hardy vanaf 12 uur van Castle Live. Allemaal muziek, hè? Ook uh, toch uh, vandaag. Uh, Zeker. Ja. Nou, dan hebben we het over... dat echte extra jazzconcert. Wat Hans net verteld heeft in Theater de Krocht met de Braziliaanse bassist Nij Conceitiao. Ja, uh, is... Aanvang half drie... En uh, het entree is 15 euro. Ja, en we hebben diezelfde dag, maar het blijft heel erg muzikaal. Het piano voor classical concerts in de protestantse kerk met Martin Oei. En dat begint om drie uur en de entree is uh, vijf euro. Ja, en 3 mei is het genootschapsavond in uh, de Krocht, Theater de Krocht. Uh, en het onderwerp Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. En de aanvang is uh, om acht uur. En op 5 mei, bevrijdingsdag, dan hebben we de Jaarmarkt op en rond het Raadhuisplein. Van 10 uur tot 6 uur. Dat is ook leuk weer. Uh, 11 mei is er het Nationaal Oldtimer Festival. En de historische zandvoort Trophy op het circuit in Zandvoort. Dat is ook alweer een leuk weekend. Ja, en we blijven weer muzikaal. Want 25 mei is er het live optreden van de Engelse schoolband. Rayburn Valley High School op het Raadhuisplein. Om 2 uur s middags. En dan 30 mei, uh, dat klopt dan wel, rooier, uh, de regenboogborrel voor jong en oud. En dat is bij Beach Club aan Zee. Ja, dan. dat is een nieuwe locatie. We gaan nu uh, een wisselende locatie hebben: oh, okay. regenboogborrel on tour. Ja. Uh, dus we gaan iedere keer iedere naar een andere plek. Oké. Okay. Nou ja, en het Rode Kruis zoekt nog, uh, nog steeds collectanten uh, in de week van 16 tot 22 juni. En dan kun je informatie aanvragen bij uh, e boy ...at rodekruis.nl, dat is E-B-O-O-I... ...of 0615531239. Um, ja, en dan denk ik dat we bijna zijn aan het einde. En we gaan iedereen bedanken. Uh, we bedanken Cor Draaier voor de techniek. Uh, we bedanken hem ook voor de samenstelling van de muziek... ...die u vandaag gehoord heeft. Gert van Kuik en Gerrit Rutte bedanken we voor de redactie. En koffie was verzorgd door Rick van Schie. En de presentatie was in handen van... Gerry Rutte. Ja, en Roy Dongen, dankjewel. En tot slot leuk. willen we natuurlijk ook Hoogland bedanken, waar ja. we weer ontzettend nee, nee. gezellig hebben gezeten. Het was een drukte van belang hier. Ja. De oranje koeken liggen er nog, dus u kunt altijd nog heel even langskomen. En anders volgende ja. week weer. En iedereen een fijne dag. Is het goed? Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, to do with my time, I get along.